5 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit de komende vijf jaar waarschijnlijk zo'n 70 van de 500 Nederlandse winkels. Zeeman Topman Maris zegt dat tegen persbureau ANP. Volgens hem gaat het goed met het bedrijf, maar zijn sluitingen van slechtlopende filialen nodig om gezond te blijven. Tegelijkertijd opent Zeeman ook nog steeds nieuwe winkels. Personeel van winkels die sluiten kan daarom vaak herplaatst worden naar andere vestigingen. Het kabinet trekt honderden miljoenen uit om de stikstofcrisis aan te pakken. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om zeker 500 miljoen euro. Het geld is onder meer bedoeld voor natuurherstel, voor het uitkopen van boeren en om de bouw aan de gang te houden. Gisteravond hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen. Rond deze tijd worden de plannen bekendgemaakt apothekersorganisatie KNMP adviseert apotheken om voorlopig geen maagzuurremmers meer uit te geven met de stof ranitidine. De inspectie gaat die terugroepen omdat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. De apothekersorganisatie zegt veel vragen te krijgen over de terugroepactie. Volgens de inspectie wordt daar volgende week meer over bekend. De maagzuurremmers worden ook zonder recept verkocht bij drogisterijen. Daar worden ze voorlopig niet uit de schappen gehaald. De eigenaar van een slachthuis in Drachten is veroordeeld omdat hij een dierenarts heeft mishandeld. Hij krijgt een werkstraf van 100 uur waarvan de helft volwaardelijk. De dierenarts wilde een koe met een absces onderzoeken. De man werd daar woedend over en werkte de vrouw tot twee keer toe tegen de grond. Ze liep daarbij onder meer een hoofdwond op. De slachthuiseigenaar zei tegen de rechter dat zijn agressieve reactie te wijten was aan stress... en dat het niet zijn bedoeling was om de vrouw pijn te doen weer vanmiddag regenachtig, in het zuiden ook af en toe zon. Het is 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen vrijwel overal droog en zonnig. Zondag weer meer bewolking, met later vooral in het zuiden ook regen. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan anders op vrijdag, onder meer door slecht weer... maar ook door ongelukken of de nasleper van... De weg is inmiddels wel weer vrij op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen. Er was een ongeluk gebeurd en je hebt daar nu nog 10 minuten vertraging. Verder een kwartier oponthoudt door een aanrijding op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen de Hoek en Roelofarensveen. Op de A7 van Zaandam naar Horen is het druk tussen de afrit Zaandijk en Purmerend Noord. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Dat geldt ook voor de A9 van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo. En een kwartiervertraging op de A208 van Haarlem naar Velsen... draait daar langzaam tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 I think that's to do nothing else, you ain't good for nothing baby, it's like you got no heart, cold as ice, nothing can make you melt, no no no no baby, But hold on one minute baby, to Gay. No more sorrow, it will be melted away, and if you listen to what your heart. Down, no, love won't let you down, love won't let you down, no, love won't let you down, love won't let you down, no, love won't let you down, love no. and